De ik blijf bij jou omdat ik weet dat we daar anders zijn dan nu. Het kan zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel. Het zou zo moeten zijn dat het journaal nu zou moeten gaan, maar. Ik zie hem niet en wij zijn zo razend nieuwsgierig wat er nu gaat gebeuren met Joost Klein. Want onze Joost is, eh, mocht gisteravond natuurlijk niet optreden, <kijkt> maar uh, helaas. Ik weet ook niet wat er gebeurd is nu met uh, de techniek, maar wij zijn er in ieder geval, dus wij zorgen gewoon dat u lekker kunt luisteren. Mijn naam uh, is Jolande Versteegen, ik ben hier samen met Marco van Beuze. Dit is het programma Toebach kleeft op uw radio op de zaterdagmorgen 11 mei. En we zijn blij dat wij jullie weer kunnen bedienen van muziek en allemaal rare weetjes en alles. We houden ervan. Hey, en jij, Marco? Oh, goedemorgen. Allemaal. Goedemorgen. Ja, ik uh, praat gewoon tegen je hoor. Ik, uh, ik verwacht ook wel een antwoord natuurlijk. Hè? Oh ja, zeker, zeker, zeker. Heb je komende nacht kunnen slapen? Van de zenuwen overmorgen. Nou, Over vanavond. <laughs> nou, het is wel heel raar. En we weten nog steeds niet wat er nou precies aan de hand nee, is. Nee, het laatste... dat is nog het uh, apartste. Vind ja, ik absoluut. Zelf. En uh, ben je vannacht nog uit bed geweest, toevallig? Nee. Oh, oh af... je hebt voor het Noorderlicht, ja. Hè? ja. Heb jij het gezien? Nou, ik, ik heb het zelf niet met uh, leden ogen gezien. Ik ben er wel uit geweest vannacht, maar uh, mijn hersenen waren nog niet aan. Dus ik heb niet naar buiten gekeken. Maar het schijnt dus in de. Er zijn dus mooie plaatjes op internet te zien vanuit de omgeving Maastricht. En daar is dus de eerste ja, mooie noorderlichtfoto's fotos geschoten. En nu ik het zeg, zeg het Noorderlicht, de zon gaat die schijnen in Zandvoort. Ik ben van huis gegaan zonder jas. En ik denk van nou, het is zomer. Maar ik vond het gewoon fris. vond het gewoon koud. Ja, ja. We ja. gaan het overleven. Ik ga straks naar de zon toe. Dus ik ben helemaal uh, ja, hè? in een uh, uiterst goede uh, bui. Een glorische dus uh, we, gaan, uh, we gaan heerlijk uh, ons uh, dingetje doen. Ja. Ik zie trouwens hier dat er weer nieuws komt. Dus wie weet, we gaan het gewoon even aanzetten. More than Nou, dit is gewoon een mooie ochtendstarter, hè? Oh, zeker. zeker. Alicia Kies. Ja, met volding. Prachtig. Ja, Kijkhouder hou ervan. Ik ook. Hé, hey, nog even terugkomen op Joost uh, Kleine. Het laatste bericht is dat de politie uh, betrokken is... bij het onderzoek naar een incident van, uh, van Joost Kleine. Nou, om het onderzoek uh, uh, mocht uh, Joost Kleine afgelopen vrijdag... Uh, dus gisteren schitteren in afwezigheid bij het Songfestival... Er was de vakjury die uh, zou eigenlijk de punten uit gaan delen voor alle deelnemers. Dat is tot op heden nog niet gedaan. Omdat ze niet weten of Joost wel of niet uh, gaat deelnemen aan het Zongfestival. Dus uh, nou, het blijft nog even spannend. Dus we houden u op de hoogte. We zitten hier tot tien uur. En mocht er nog iets nieuws te melden zijn, dan uh, gaan, we dat zeker, uh, gaan we dat zeker melden. Zeker. Ja, zeker. Nou ja, en afgelopen uh, ochtend is ook bekend geworden dat uh, het best bewaarde geheim van uh, Geert Wilders: wie wordt de nieuwe premier? Nou, dat is nog eventjes de, de vraag. Het blijft maar, geheim, uh, hè? Absoluut. En uh, ook deze ochtend gaan ze verder met uh, ja, onderhandelen, uh, coalitie vormen. Ze zijn er nog niet uit. Nou, ze zijn nog steeds positief. En wat ik een beetje gisteravond had meegekregen nog van het late nieuws, is dat. Uh, nou, iedereen is nog positief gestemd. En uh, ja, er zijn natuurlijk wel. Het uh, is wel een heet debakel nog steeds, want uh, ja, het gaat nog steeds om het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Dat is wat ze eigenlijk willen. Het verder verbeteren van de uiteenlopen. Uit, uitkoopregeling voor boeren, uh, dat loopt ook. Nou, de wooncrisis loopt. En het was van de week natuurlijk ook wel een beetje weer een, iets onhandigs. Want het is natuurlijk weer iets gelekt. Zo'n omzicht, uh, pardon eigenlijk. Een uh, uh, uh, andere functie. Ja. Nou, er stond eigenlijk wat meer op de volpagina. Of nee, het voorblad was min of meer te lezen: van de strengste asielwet ooit. En, een, uh, en er wordt gerept over uh, een miljard, miljarden aan uh, lastenverlichting. Gerept? Oh, ja. Dat vind ik wel leuk. <laughs> ja, ik denk dat Geert Wilders aan. Uh, <laughs> het lijkt me die, erg leuk. Als die dat, doet uh, een rap. Ja. ja. <laughs> dus, maar ja, Geert Wilders, die sprak van de week over een domme fout. Ja, nou ja, dat uh, shit happens. En, ja. uh, het is gewoon niet anders. Nee. Goed, we gaan uh, zo direct weer verder, want we hebben nog meer uh, leuk nieuws. Want het voorjaar is natuurlijk echt, uh, de zomer gaat losbarsten. Mm -hmm. Dus nu gaat het eigenlijk wel een beetje gebeuren. Dus uh, wat allemaal moet gaan gebeuren in de tuin en zo.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 Even after all these years. years. I am like a bird. En het was... Uh... Oh, ik heb nou gewoon de verkeerde voor me staan. Powerfrau <laughs> Nelly Fortado. Mm -hmm. Ja, we doen het toch gewoon helemaal oldschool. We doen het allemaal met, uh, met uh, cd'tjes en zo. Dus die moeten we er allemaal in en eruit halen en zo. Dus het is af en toe uh, even een gedoetje. Maar het is wel weer leuk om die nummers te draaien... Die je zelf, waar je jezelf wel van houdt in ieder geval. Zeker. En ik weet, het leuke is ook nog dat ik weet... gewoon dat onze Wilco die schittert van afwezigheid... Ook. Die is gewoon lekker een weekendje weg. Ja. Maar dat hij die, die, dat die heeft zo van... Oh, er zijn allemaal van die songs. Denk, oh, weet je? <laughs> en dan wij hebben zo van... Oh, leuk, gezellig. Dus uh, we hebben nog veel meer gezellige nummers vandaag. En uh, we gaan gewoon proberen jullie zo goed mogelijk te bedienen... deze mooie ochtend. Want het is prachtig weer bij ja. je. Het wordt een mooi weekend. Ik heb al uh, bedjes uh, op het strand. Heb je? Ja, ik heb ze vast. Ja, en dan klopt. zag ik na de hand dat bij een andere tent... dat ze toch een tientje goedkoop waren. Maar die is dan weer het verder lopen, weet je wel. En, uh, maar dan heb je gewoon het hele seizoen bedjes. Sommige tenten hebben dat. En uh, als je dan gewoon uh, even kijkt hier of daar... En, maar uh, sommige tenten ook van... nou, als je een beetje wil, dan moet je er op tijd bij zijn... anders krijg je niets. niet. En dan denk ik wel eens van... nou ja, weet je, als je gaat... ik ga altijd om uurtje vier... als de ja. uh, gillende kinderen weg zijn... <laughs> Ik hou uh, van een beetje Het Boekje lezen. Uh, eventueel een flesje wijn mee. of lekker wat drinken. Visje halen. Nou, dan zit ik helemaal. De uh, gootte. Oh, hé. Hey, en wat 1 april is volgens mij. Het, het het uh, seizoen gestart. En per ja. wanneer staan de bedjes dan klaar? Nu eigenlijk? 1 nou, Ik denk e dat ze vandaag wel staan. Nee, oh. joh, maar de tenten beginnen allemaal te opbouwen. Oh. Weet je, half februari, 1 februari. En ja. 1 maart zijn de meeste tenten. Oh. Kunnen al open zijn, maar ja, dan worden de bedjes nog niet uitgezet. Want je krijgt okay. wel uh, pittig weer. Of ja. regen daar, ja. en zo. dan ga je ook niet zitten. Nee. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. oké. Okay. Dus, uh, ja, nou. Oh. Nou, heb jij nog niet? Ja, nou, ik uh, ben blij dat ik zit deze ochtend. We hebben gisteren zijn we naar Drenthe geweest, het ja. Friese uh, Drentse Wold. In en rondom gefietst, prachtig wat je ook zegt, hè? Het, het is weer mooi weer. Ja. Maar daar is het natuurlijk altijd veel makkelijker parkeren ja. in, uh, in Drenthe. Maar het schijnt nu ook te zijn dat uh, ja, tegenwoordig zijn parkeervergunningen... Die, de, die zijn de afgelopen jaren een stuk uh, duurder geworden... Mm -hmm. En uh, ja, uh, toch wel top nummer 1 uh, in Nederland is de bewoners van Amsterdam. Die betalen toch wel het meeste aan uh, parkeergeld, is uh, uh, gebleken. Nou, de Friese gemeente heeft de kosten meer dan verdubbeld. Van 45 euro naar 100 euro. Oh, de Friese gemeente? Ja. Ze hebben, uh, Leeuwarden zal natuurlijk ook yeah. de grote steden of nee, overal? Nou, ik uh, denk uh, overal, eerlijk gezegd. En... Uh, hoe heet het? Ja, Amsterdam, die betalen uh, momenteel... Uh, ja, het was in 25, 2021 568 euro. En ze betalen dit jaar 630 euro. Maar is dat voor bewoners van ja. in hun eigen wijk? Ja. Oh, wat veel. Ja, veel geld, hè? <tie> ja. Ik heb wel begrepen dat mijn neef, die woont dan daar uh, bij, uh, aan het IJ, hè Dat is, ja? zijn natuurlijk wel hele duurhuizen daar. Ja? Nou, bij het station en zo. Ja. Maar die heeft dan wel dan uh, ook zo'n bezoekersding... Uh, die betalen dan 1,50 en dan zijn wij natuurlijk heel goedkoop. Mm -hmm. Maar het is wel, de parkeerdruk is afgenomen. De inkomsten in Zandvoort zijn voor mijn gevoel best wel goed. En wij hebben dan gewoon het geluk dat wij voor de vergunningen zelf niet hoeven te betalen. Nee, dat is wel heel fijn. Ja, ja oh, zeker. Alleen als je een tweede wil of zo, denk ik. Dat weet ik niet precies hoor, maar uh, dat kunnen we altijd nog een keertje nakijken. Ja. Maar ik heb altijd zo van: het is gewoon heel handig. Je mag 500 uur een bezoeker uh, plaatsen. Ja. En uh, ja, weet je. Als jij gewoon iemand anders kent en die, die heeft er ook een. En, uh, en dan zeg je ook gewoon van, nou ja, weet je, geef mij uh, inlogcodes. En dan, ga, dan heb ik nog een keertje 500 uur erbij, bij wijze van streek. Want je haalt het net niet als je, mm. als je bijvoorbeeld een latter bent of zo. Nee, nee, dus, dan uh, moet je betalen. Ja, dan moet je betalen. Dat is een dure relatie. Ja, zeker. Ja, nou, je moet er wat voor over hebben. Weet ik weet ben ik al lang blij dat mijn. Uh, dat mijn relatie niet ver weg woont. Hè? Nee, lekker dichtbij. Ja, toch? zeker weten. Hey, en uh, nou ja, kop nummer 2 is uh, dat zijn de centrumbewoners van Utrecht. Die betalen uiteindelijk 615 euro. Dat is 15 euro. Goedkoper dan Amsterdam. Ja, de binnenstad in Groningen, daar betaal je 370 euro. En dat scheelt wel. Ja, ja, bijna de helft. Maar ja, je hebt gezien, hè, laatst in Amsterdam toch bij de PC hoofd een parkeerplaats, die stond toch te koop voor anderhalve ton of zo? Oh, dat was het verhaal. Ja. Oh, oh my, my. Nou, dat ja. zou je eigenlijk weer ook uh, moeten gaan verhuren of... of uh, uh, uh, maar ja, dan is het je eigendom. Ja, ik weet niet of je dat zomaar weer... Uh, ik denk niet dat het van, dat van de, hand mag de hele rijke doen, mensen. Dat is ja. gewoon een investering in onroerend goed. Ja. Als het een beetje mee zit, krijg je het ook alweer terug. Maar als je zoveel betaalt voor het parkeren zelf daar... Mm -hmm. Volgens mij was dat geloof ik een kwartje per minuut of zo. Zeg ja. ik dat goed? Ja. Dus uh, als je dan uh, een ja, uur is, staat, uh, 60 keer een kwartje... Volgens mij is het iets van... Acht... 15 euro per uur of zo. Ja. ja nou dan uh, gaat het hard. Nou, dat is bizar. Dus dan kan je 10.000 uur staan en dan heb je hem uh, eruit. Nou, dat is zo terugverdiend. Ja. ja. Ja, als jij je dure Lamborghini toch wel een beetje graag... Uh, Veilig willen hebben staan. He? En voor de deur, want daar gaat het om. Hè? Ja. Het gaat over het algemeen het gaat om voor de deur kunnen plaatsen. En dan moet je betalen. Precies. Ja, nou ja, oké. Okay. Goed, we gaan nu naar een nieuw nummer. Ik, ga, ik, ik vind het ook wel weer spannend, van welke heb ik ook alweer. En ik heb nou gezegd uh, nummer 18: Aretha Franklin met a, a Rose Still Frozen. Of, of, of <laughs> ik lijkt die reclame wel: Avril ah. Lavine met complicated. Dat is het. Ook mooi. Dus ik ga hem aanzetten.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 Yeah, it's like a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 Deze plaats speciaal gedraaid voor degene die het nieuwe kabinet moeten regelen. Why are those things so utterly complicated? En dat is dus... Uh, dit was Evel Lavigne. En uh, ja, ze kunnen nog wat van haar leren. Hè? Van, mm. Maak het nou allemaal niet zo ingewikkeld. Dus, uh, ja, Het leven is op zich niet zo ingewikkeld. Want uh, ze zeggen ook altijd met uh, plantjes in de tuin zetten... wacht tot de ijsheilige. En dat is dus 11 mei. En ijsheiligen is dus een belangrijk moment voor Taniërs. Want deze dagen zijn de richtlijn van wanneer je dat alles weer kan doen. Want de nachtvorst is zeldzaam na ijsheiligen. En uh, het is ook niet één dag, maar het is een periode van een paar dagen. En uh, het is ieder jaar van 11 tot en met 14 mei. Het is altijd zo rond moederdag, hè? Want de mm -hmm. moederdag is altijd de tweede zondag in mei, dus ja, morgen. morgen. Heb je al een cadeautje gehaald? Nee, moet nog kopen. Oh, wat hmm. ga je halen? Dat weet ik niet. Ik denk iets van uh, plantjes voor buiten. Oh ja, nou precies, maar... Ja, en je kan er altijd gewoon kijken of je nog een leuke pot hebt, dan zet je daar weer in, weet je wel. Maar ja, als je in Nederland en België woont, kun je dus toch fors verwachten, maar dat is niet meer zo. Maar ze zeggen dus ook, dit is dus duidelijk van een plantenfirma, denk aan de canna's, de agave, de vetplanten en de citrusbomen, die kunnen weer naar buiten. naar nou, mijn uh, citroenboom die is, uh, is overleden, helaas. Oh. Maar je hebt dus uh, vier ijsheiligen, Dus heb je mamertus, 11 mei, Pancratius. Dat zijn allemaal van die namen die we kennen, de van Ma Maastricht. En Bonifatius van Tarsus. Dat zijn dus de vier heiligen. En er was nog wel ook één dame bij. Op het laatste, Sophia. Maar dat was dus een dametje. Die was dus heel jong. En die is op een hele jonge leeftijd is hier, uh, overleden. En uh, uh, we spreken altijd op 15 mei van de uh, Sofiendaak. De dag van de kaalde Sofie. Want die is gedood ook, net zoals Pancratius. Omdat ze haar christelijk geloof niet wilde afsferen. Oh. Maar is dat trouwens bijzonder? Ik heb gisteravond... Uh, je had natuurlijk de passion met Pasen. Maar gisteravond had je dus de hemelvaart. Van, uh, op dezelfde manier is de passion dus zonder al het publiek. Op televisie? Ja, op, oh. op één. Ik had zo van, hey, ik viel er zomaar in. Ik denk, nou, ik ga toch even kijken. En dat is wel leuk, want die ene dame van, uh, van het, uh, die detective show, die doet mee. Die speelt vroeger ook een goede tijden. Jij weet dan misschien de naam wel. De hele slanke dame. En, uh, oh. en uh, wat bekende Nederlanders die dan uh, die liedjes zingen. Maar dit was gewoon volledig zonder publiek. Mm -hmm. Dat, en het ging er natuurlijk om dat uh, bij Hemelvaartsdag dat is ervoor dat Jezus zomaar uh, verschijnt aan. Uh, als Echt? eerste aan uh, Maria Magdalena. Ja, en die vertelt het... het dan aan, uh, aan de uh, apostelen, zeg maar. En die geloven het niet. En zeker Thomas, het is niet zo voor niks, dat zal het zeggen, de ongelovige Thomas. <lacht> die begreep het al helemaal niet. En die zei al ook van nou, ik geloof het pas als ik de wonden in zijn handen en uh, zijn voeten kan zien. En in zijn zij, waar die dus uh, oh. dan met de speer uh, was okay. ge Geslagen. Oh, dus, okay. uh, ja, want Jezus gaat terug hè? naar ja. zijn vader, naar God. Ja, en, en, en dat is dan dus uh, de hemelvaart. Ja. En die hebben we natuurlijk gevierd. En dan krijg je pinksteren. Ja, en dan, en dan is het zo van... Hij, hij is dus dan opgestegen ten hemel, dus op ja. de hemelvaart. Ja. En dan uh, anderhalf week later, dan uh, krijg je dus... Uh, de, de, ...de heilige tongen, dat iedereen dus met vuur spreekt... ...en dat het uh, geloof echt goed verbreid wordt en zo. Dus uh, oh. nou ja, dan weten ja. we dat ook weer. We krijgen er wel vrij voor. Dus ik heb af en toe... Ik ben dus van huis uit, ben ik katholiek. Mm -hmm. En ik heb af en toe nog wel van... ...ja, ik vind eigenlijk, je krijgt een vrije dag voor. Nou, dan moet je toch eigenlijk wel eventjes naar de kerk gaan of zo. Ja. Dus ik Ga je ging, dat doen? Ik heb, ben heel braaf, ben ik dus op uh, helemaal geweest. geweest Maar er waren ja. maar 32 mensen in de kerk, hè? Dat is niet veel. is dus echt heel weinig. Maar zelfs hadden eerst dan met de... Uh, Parochianen, jawel. Mm -hmm. Hebben ze eerst hebben ze een, uh, een fietstocht gemaakt van 30 kilometer. En toen hebben ze daarna met z'n allen ontbeten of zo. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, wel leuk voor ze in ieder geval. Ja. Dus uh, nou, dat was mijn hemelvaartsdag. Uh, uh, even kijken, want wat ik nog wil zeggen. Uh, ja. uh, Bonifatius, je hebt wel Bonifatius kerken en zo, hè? Ja, dat is Maastricht. Maar, maar deze man, die, die heeft dus. Uh, die had dus een leven lang een tijd. Uh, die draaide om de wereld, te Het is dus. dus uh, een soort Gordon, zeg maar. Hij kwam tot één keer door zijn matresse, Aglaida. En die heeft hem dus uh, uh, gezegd van... ja, je moet naar Tarsus dus in Turkije gaan... om de relieken van Martelaar terug te brengen. Dat hebben ze uiteindelijk gedaan. Maar ze brachten dus hem als lijk terug. Want hij was de martel gestorven. Want hij was zo onder de indruk van de andere Martelaar... dat hij zich openlijk tot het christendom heeft uh, bekeerd. En dat vind ik altijd wel bijzonder. Want soms staat er niet eens bij waarom ze nou ineens heilig zijn. Dan denk ik van, hoe kan dat nou allemaal? Maar ja, het zal allemaal wel. Ik vind het... Uh, Beetje vaag. En een heilig bootje, daar, waar komt dat dan weer vandaan? Ik, hmm. uh, ik hou ervan uh, dat soort dat dingen allemaal te bedenken. Ja, toch? Ja. ja, dus, uh, nou, ja. Heb jij nog uh, leuk uh, opmerkelijk nieuws? Nou ja, uh, Apple zegt sorry voor de verpletterende iPad-reclame. Hebben ze iets nieuws? Apple, worden ze gebombardeerd door de rest van de wereld? Nou ja, het schijnt zo te zijn. Er is een nieuwe reclame met uh, een nieuwe iPad. En uh, dat heeft. Oh, Die is verpletterend. Uh, wat zeg je? En die is verpletterend. Ja, nu? die is heel nou, verpletterend. Ik kan me helemaal niet herinneren, joh. Uh, nou ja, uh, er is dus reclame gemaakt met de inhoud. En dat uh, houdt dus in dat uh, Apple laat allerlei in de reclame allerlei muziekinstrumenten, uh, apparaten, boeken en digitale camera's uh, uh, voor het zicht van de kijker kapot. Dat maken ze kapot in de reclame. Oh. En dan heb je alleen nog een iPad nodig? En dat heeft alles. Dus je kan je, dus je, kan je, je digitale camera. Je kan je laptop, je computer, alles de deur uit doen. Dan hoef je alleen maar een iPad te kopen en dan heb je alles tegenwoordig. Oh, dat is eigenlijk wel, wel, wel heel makkelijk. Ja, maar ja, uh, Apple heeft gezegd sorry. Ja, het is natuurlijk uh, wel een beetje traumatisch als je het allemaal ziet. En je hebt net een, uh, alles gekocht. Ja, alles losgekocht. En dan komen <laughs> ja, ze je ineens denkt, met oh, alles, op een, alles in één alles alles op. Uh, oh, op oh, vreselijk. Ja, dus het bedrijf zegt sorry... En de reclame uh, daarover zeggen ze: ja, het heeft de, het, het, het heeft de plank misgeslagen bij, hmm. uh, bij deze. Oh, nou, dus dat is nou, niet ja. zo weg. Ik uh, denk niet dat we echt medelijden hoeven te hebben, want het zal zich vast wel verkopen. Goed. We komen zo terug met het nieuws uit Zandvoort. Ja. We gaan nu weer terug naar de muziek. Everybody get on up Cause you know we got to get it wrong Mary J is in the spot tonight And I'ma make you feel alright it feel alright Come on baby, just party with me Let it loose and set your body free oh. Leave your situations at the door So when you step inside, jump on the floor Let's get it crunk up on that front of the on that distance so we Ooh. got y'all open Now you're floating so yeah. Go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating no more drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it on, up fun, up in this dance room. We y'all. Hij is wel heel mooi, hè? Meredge Blijst. Meredge en het is de Family Affair. Yeah, we hebben hem helemaal laten uitdraaien. Ja, speciaal. uiteraard. uiteraard. Ja. Maar het was gewoon uh, een nummer. Uh, het is toch eigenlijk ook alweer wat ouder, maar het kan nog steeds, vind ik zelf. Vind ik ook. Persoonlijk. Nou, jongens, het is half negen geweest. Ja. Tijd voor het Zandweer, voor het Nieuws. En we hebben wel heel iets positiefs te melden. Want Zandwortels kunnen vanaf heden weer naar de film. Ja, goed hè. Je hebt het meegekregen. Daar ja, gaan we zo. Gaan ben je al zo? geweest? Nee, nee joh, het is maar één keertje. Het is ja. Twee voorstellingen. Ja, en met succes. Want uh, ja, voortaan uh, één keer per maand uh, mag er een film gedraaid worden in het uh, filmtheater uh, Circus Zandvoort. En de eerste film draait vandaag. Dat is de film Wonka. Ja, Willy Wonka. Ja. Willy Wonka. Dus ik zeg vind maar het op zich het wel gehaal... leuk, maar als ja. het zo mooi weer is, dan wil ik wel weer niet meer. Nee, ik ga ook nooit naar de bies kopen in deze maanden joh. Zonde. Ik spaar het wel op van de winter weer. Maar uh, nou, dat vind ik alleen maar uh, positief uh, nieuws. Dus uh, ja, mocht je toch van plan zijn... dat je zegt van... Vind je het vind toch te warm worden. De film draait twee keer om uh, één uur. Ja, Dan is die in het Nederlands, hè? Ja, Voor en de kindertjes. Zeker. En om half vier de originele uh, versie... met Nederlandse uh, ondertiteling. Nou, de kosten zijn zowaar... slechts 2 euro per persoon. Nou, Waar meestal. maak je dat nou nog mee? Maar ze willen ook wel graag, eigenlijk, dat als je dit artikel ziet, ja. dat je dan een, een donatie, donatie doet. doet dat he? moet ik eigenlijk nog even doen. Ja. Want, uh, omdat ik dan niet kom of zo, weet je uh -huh. wel. En, uh, maar ik vind, ja. Ik, ik weet nog dat het uh, een tijdje geleden... Het was het ontzettend heet. Hadden we hadden een soort hittegolf. Mm -hmm. En toen had ik s'avonds niks en zo. En toen dacht ik, weet je wat? En toen ik draaide naar mama Mia. Oh. En toen ben ik in de bioscoop gezet. Het was heerlijk. <laughs> ik ook net zeggen, het is hartstikke cool altijd. Ja. Je moet altijd overdag, als het heet... als je in de stad bent, is het moet je naar een kerk gaan. Het is lekker cool ja. binnen. En, ja, en, ja, ja, ja, zomers uh, moet je naar de bioscoop. Ja, heerlijk. Wat heb jij nog te melden? Jelon? Ja, ik heb zeker nog wat te melden. Ik, moet, uh, ik ga er even hm. naartoe. Want uh, we hebben het nou natuurlijk... Voor, uh, gisteren had je het uh, zomerstartfestival is uh, dit weekend. En het leuke is, er komt straks komt iemand uh, praten bij uh, Goedemorgen, Zandvoort. Maar uh, er was gisteravond dus een speciale frisfeest voor de jeugd. Voor de, met Zandvoortse artiesten zoals Siggy en d 1 sn 1 of zo. Mm -hmm. Nou, en uh, die, dat was dan wel te betalen. Maar er staat, uh, ik, ik liep ook van de week, liep ik uh, over de Rotonde dan, hè, vanaf het strand, en dan loop je de, de Kerkstraat in. Ja, er stond een hele grote tent op dat terrein naast het uh, Circus Zandvoort. Oh, nee, naast, nee, niet Circus Zandvoort, naast Casino Zandvoort. Ja. En daar is dus een grote tent en daar heb je dus uh, een feest. Dus dat heet het Zomerstartfestival. Je kan dus uh, op uh, www.zomerstartzandvoort.nl. Daar kan je heen en dan kan je gewoon kijken wat er uh, te doen is. Want het is vandaag en morgenavond zijn er gewoon uh, vette dansfeesten... met echt wel bekende mensen en zo. Het okay. is echt wel de moeite waard. Ik, uh, ik kijk zo direct nog wel eventjes wie er precies komen. En uh, wat heb ik nog meer voor nieuws volgens Zandvoort? Want er is natuurlijk altijd uh, wel iets te doen hier. hier. Uh, mm -hmm. Je hebt dus ook nog een waarschuwing van de, van de vogelhospitaal in uh, Haarlem. Want je hebt de uh, jonge vladderaars die vallen allemaal uh, op, op de grond. En ze zeggen van uh, probeer eigenlijk als je een tuin hebt en je weet dat er wat nestjes zijn... Zorg dat er hier of daar even een dakpan of zo op de grond ligt. Dan kunnen die kleine vogeltjes schuilen als ze eruit vallen. Want ze worden echt nog wel door hun ouders goed verzorgd. Mm -hmm. Maar uh, als, je, als dat dan niet is, ja, dan zijn ze een prooi aan een kat of een ekster of wat dan ook. Oh, ja. Dus zorg dat er gewoon wat plekjes... Net alsof je voor de egeltjes... Die hebben, moeten ook altijd een beetje wat struweel hebben waar ze in kunnen verschuilen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, uh, maar als het dus echt zo is dat het vogeltje... Dus, uh, Zieltogend is, je kan het natuurlijk uh, het je wel sowieso wel langsbrengen. Aan de vergierde weg 292 in Haarlem Noord. En, uh, en, maar ze zeggen ook, ze worden echt overspoeld met jonge vogeltjes. En uh, in principe moet je gewoon zorgen dat die ouders dat gewoon kunnen gaan doen. Ja, dus, nou, uh, bij, even bij de dieren blijven. Uh, er is uh, afgelopen week is er een, uh, een ganse gezin gespot. Ze waren hier in, uh, in Zandvoort. Uh, uh, een vader en een moeder Gans, plus nog twee andere uh, kleintjes... die uh, uh, zijn gaan lopen vanaf... Uh, of tenminste, ja, hoe noem je dat dan De meedige avondvierdaagse. <laughs> in Gansenpas. Gansenpas. Oh, dat is wel erg mooi ja van jou. Uh, zijn vanaf Zandvoort-Zuid, Oud-Noord... via de Tolweg richting de Frans-Zwaanstraat gelopen. Ja, dus gelopen. De, voor de studio lang zo... Ja, en ja. ging ze naar de, naar, de, naar, de, naar de vijver daar. Ja, dan? ik denk het. Zwanemeertje. Het Zwanemeertje. Ja, want met de op sociale media... aan hondenbezitters, om alert te zijn... werd het uh, gezinnetje in de gaten gehouden. Uiteindelijk, nou ja, uiteindelijk kwam, er veel, uh, kwam het gezin heel huids aan... bij ja? het Zwanemeer het hier allemaal bij de gehaald. Zuidduinen. Ze hebben het allemaal gehaald? Ja. Maar oh, oh, niet dat, dat ze is... met z'n tien kindjes vertrokken... en dat ze nog maar met nou, z'n vijver waren. Ja. Slachting. Oh, oh, maar het is toch zo schattig. Ja, wel. ja toch? Hey, we waren gisteren dan in, uh, in Drenthe, in, uh, in de omgeving van Drenthe, friese We zaten daar smiddags eventjes buiten. Nobel liet ik er wel een poes voorbij of zo van de buren die, die, die, die glipt uit het huis. Ja. Maar deze keer liep, liep, liep er gewoon een kip, uh, een kip die langs. Dus, oh. Ja, Ik vond het kip hebben. lekker. Je, ja. zag, je zag geen kip zeg je eigenlijk, maar nee. toch wel. Letterlijk. Deze keer wel. Ja. ja we hebben nog uh, ander nieuws op zich. Dat uh, uh, vanaf uh, vrijdag 28 juni, pas <laughs> gelukkig. Dan, uh, dan gaat uh, tot met zondag 8 september... dan gaat de halterstraat weer dicht. Tussen 5 oh. uur s middags en 2 uur s'nachts. Wat gaan ze doen? Nou nee, het is gewoon om te zorgen dat uh, uh, winkelend uh, uh, publiek... gewoon op de terrassen kan zitten. En ze kunnen gewoon boven over de straat heen lopen. Want uh, eigenlijk... hè de, de kerk staat daarboven, dat is al een wandelgebied. En dan is dat op dat moment ook een wandelgebied. Mm -hmm. En de winkeliers die hadden in eerste instantie al geklaagd. Maar kijk, s'avonds zijn toch een flink aantal van die winkels zijn al dicht. Ja. Dus, uh, maar het is wel zo dat nu... Ze zijn, uh, de gemeente is van plan om twee beweegbare palen in het wegdek te plaatsen. En uh, die komen aan het begin van de Haltestraat en uh, aan de Pakveldstraat. En deze zullen dus in juli zo'n beetje geplaatst kunnen worden. Maar het is ook wel weer zo dat er niet meer gefietst mag worden dan. Dus dat nee. vind ik dan wel weer een beetje onhandig. Ja, dat is dan wel weer jammer. <coughs> maar ja, het is niet anders. Nee. En het is natuurlijk wel, uh, wel heel erg uh, leuk. Want ik merk nu al, als ik er gewoon overdag rij, dat de mensen ook al gewoon midden op die straat lopen. Dan bel ik maar eventjes of zo. Ja. Ik roep, hé, hey, joh, wegwezen. Aan de kant. Ja, maar dan... Uh, ja, het is, het is wel een goede zaak. En uh, ja, we, doen, uh, we zijn toch een toeristendorp. We moeten toeristen toch een beetje naar de zin maken. Mm -hmm. dus. Ik heb hier nu... Weer een nummer. En... Ja, ken je hem al? Ja. Ik weet alleen, uh, weet je even de artiest niet, weet jij. K.T. Tunstall. Hm? Suddenly I see... Katie Toonstall met Suddenly I See, You Prachtig. See the Light. Ja, het is een uh, heerlijk nummer, uh, kan ja. niet anders zeggen. Ja. Hey, is jouw Koningsdag eigenlijk goed verlopen? Ja, hm? vrij rustig. Oh, ben, niet uh, ziek geworden? Ik was al ziek. Van eten en drinken <laughs> nee. op straat? Nee, dat niet. Oké, okay. nee, want het is uh, nog steeds een mysterie rond Koningsdag in Berkel en Roderijs. Want er zijn uh, minstens uh, 918 bezoekers die zich bij het GGD hebben gemeld. 918 bezoekers? Ja, overal. Ja, ja, ze hebben maag- en darmklachten gekregen. Nadat nou, ze Koningsdag in Zuid-Hollandse Berkel en Roderijs hadden gevierd. Ze kregen diarree, moesten overgeven. Nou, het aantal zieken neemt uh, af, maar de oorzaak is uh, uh, ja, nog onbekend. Ja, het is wel gebleken dat enkele mensen hadden het norovirus onder de leden. Oh. Ja, nou, dat is een heel besmettelijk virus. En dat, uh, besmet, ja, dat kan besmet raken via het eten. Dus waarschijnlijk hebben zoveel mensen bij hetzelfde zaakje gegeten. Ja, die zijn, uh, die zijn uh, ziek geworden. Mm. Dus, uh, nou ja, het uh, blijft altijd toch wel eventjes opletten. Als je met zo'n buitenfeestactiviteiten... Hetzelfde, ja, ik, heb een tik, ik eet bijvoorbeeld in het buitenland nooit... Uh, onverpakt ijs. Oh ja. Schip ijs. Ja, dat is niet. wel verstandig. Ja. We gaan volgende week naar Italië. Ja, de, ik, ik ga wel ijs eten. Maar dan ga ik mijn hart, hand over mijn hart halen. Ik ga toch onverpakt ijs eten? Oh ja. ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dat is het ja. lekkerste ijs. We maar normaal is het een niet waar het heel druk is. Ja. Want dan heb je gewoon een goede doorloopsnelheid ja. of omloopsnelheid. En dan ja. gaat het misschien wel meevallen. Zie. Si. Ja, oh leuk. Lekker naar Italië. Ja. Nou ja, ik ga naar Griekenland, dus ook andersom. Nog lekkerder. Ja, vind je het lekkerder nog als. Uh... Ja, ik weet niet of het ijs lekkerder is. Maar... Oh, in die zin. Ja. Nee, dan nee, nee. heb je weer een ander soort uh, specialiteit ja. voor de keuken hè, ja, dan Italië. Je. Ja, die moestelkaai eten. Oh. En, uh, die uh, tzatziki en uh, Ja. Vis. Oh, ja, heerlijk. Jaloers. Ik herinner me ook nog echt wel dat ik ooit een keer daar was en dat ik ook. Uh, ook een vis en dan hadden ze dan een soort citroensaus opgemaakt. Oh. Die was echt heel lekker. Ik dacht oh. van, nou, hoe maken ze dat? Want dus oh. dat zou ik zelf ook wel... Ik moet gewoon eens gaan, uh, gaan proberen. Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. Goed, ik heb hier nog een leuk bericht. Dat is een vrouw uit Amerika, die woont in Michigan. Mm -hmm. Die heeft bijna een jaar lang op het dak van de supermarkt gewoond. Oh. En haar stulpje, waar ze gewoon aan het werk was... Ze werkte in die supermarkt, bevond zich dus in het bord van de Family Fair Supermarket... En uh, de, de supermarkt heeft de vrouw nu ook de naam Rooftop Ninja gegeven... omdat ze er maanden ongezien woonde. Ze heeft zich goed kunnen settelen. Op het dak werd dus een minibureau, vloerbedekking, kleding... een voorraadkast, een printer en een kamerplant gevonden. En via een toegangsdeur in het bord kon de vrouw elke dag het dak op en af. En volgens een politiewoordvoerder past, uh, past het allemaal maar net... maar ze waren echt stom verbaasd. Want ze zeggen ook uh, Never seen something like this. Maar het stekje werd ontdekt toen de aannemers een verlengsnoer zagen... wat daar niet hoorde. En ze informeerde de supermarkt... die op zijn beurt weer de politie inschakelde. Ja. De vrouw heeft geen protest aangetekend. Ze zegt, don't worry, uh, I'll ze, Ik ga wel weg. Ze is niet aangeklaagd... maar ze mag de supermarkt niet meer betreden. Ze zijn natuurlijk bang dat ze weer terug gaat naar het huisje. Ja. <laughs> maar ik denk ook van... mag ze, mag ze, dus dan ook, is ze de baan gewoon kwijt dan? Dat, vind ik dan ook, dat is dan een beetje jammer. Vind ja, ik eigenlijk. Dat moet je er ook He? mee uitkijken. Hè? Dus, uh, nou ja. We gaan het allemaal uh, meemaken. Dus, uh. hmm. We hebben straks, uh, of straks in juni, zijn de Europese verkiezingen. En ik, uh, ik probeer me daar een beetje uh, in te verdiepen. Ik kom er nog niet echt uit, maar dat gaat nog komen. Want we hebben nog even de tijd. Ja, en Je hebt een stemwijzer. Ik heb hem al ingevuld. Heb je gedaan? Gaan we het zo over hebben. Oh, dat is wel ja? interessant. Gaan we het zo over hebben. We'll just wait the sun goes down. Het was Leanne Rimes. Met Can't Fight the Moonlight. En mm. Can't Fight... The, eh, je had toch het blauwe licht? You can't find that, fight that too. You know? noordenlicht. kun je ook niet uh, nee. bevechten. Dat was nee. er vannacht toch? Ja. Tussen, uh, nou tot vier uur. En ze verwachten uh, de komende nachten ook weer. Okay. Want het is helder. En de zon die, uh, schijnt uh, volop. Dus zet een kaars voor je raam. En zet je wekker... En ga naar buiten, gaan kijken. Ja, ik vind het wel mooi dat, dat, ja. dat het zo ver komt ook. Hè? Absoluut. Dus ik ben ook wel echt heel erg benieuwd uh, hoe, uh, uh, hoe het gaat met het klimaat. Dat uh, zal zeggen van ja, er komen meer orkanen en mm -hmm. al dat soort dingen, grote stormen. Ik denk, oh, moeten wij straks ook in de kelder gaan zitten? Ik heb er geen Ik, uh, een kom, ik, ik kom bij jou zitten. Ja? Omdat ja. ik hoog zit? Ja. Jij ja, ja, ja, ja. Je, je hebt, je hebt het vorig jaar toch? In november ben je hier toch aan de kust geweest? Naar het noordenlicht geweest kijken? Nee, oh, dat was ik okay. niet. Was het niet maar dat was hier dus ook. Oh, ja. Dus nou, ja, ja, zowel ja. Iets, uh, hey, het is wel iets fenomenaals. Hij had het net al over, ik zei van: uh, Je hebt, hebt je stemkieswijzer al gedaan voor de Europese ja, verkiezingen. Ja, het is grappig. En, uh, ik, heb, ik had het ergens opgeschreven hoor. Maar uh, mm -hmm. het is over het algemeen is het dat, maar bij sommige dingen ben ik er weer vervolgd. Maar meestal komt toch het CDA boven. Oh, oké. Okay. En dan denk ik, van, ja, je, je kijkt wel een beetje van: wil je, uh, wat vind jij ervan uh, dat de vluchtelingen deze kant op komen? En, al die dingen meer. En dan denk ik denk van ja, weet je, het blijft natuurlijk zo. Op het moment uh, dat wij vluchteling zijn. Mm -hmm. komen wij nergens meer terecht. Dus zeggen we gaan al die poorten dicht van. we ja. nou, mochten ook niet bij jullie. Weet nee. Je. Dus, nee. je, Nee. Je weet het gewoon helemaal niet. Nee, we weten het niet. Nou ja, dat, uh, in, uh, hoe heet het? In België. Is, uh, worden de gemoederen worden, uh, nou ja, aangewakkerd. Dat komt omdat uh, een dame, Anna de Smet. van de nieuwe partij. voor u en haar. Um, haar nou ja, gemoed in de verkiezingsstrijd heeft uh, gegooid. Want zij is te zien... Haar op, gemoed, haar ja, borsten? Ja, oh. zij, is gezien, zij wordt gezien op de billboards uh, in een uh, transparant bloesje... Oh. strijdt ze de, nou, de transparantie van Europa aan. Ja... En uh, daarmee uh, laat ze dus eigenlijk zien dat het een, een, um, ja, een persoonlijke verkiezingsposter is. En een, uh, daar is in te zien onder andere een roze BH en die, uh, nou ja, die al niet te veel uh, verhult. En wie niet te veel wordt afgeleid door het tafereel, uh, ja, leest dus uh, uh, haar, uh, haar quote. Een transparant Europa. Oh, ja, ja, ja, ja. Dat je er lekker doorheen kan kijken. Ja. ja. Dus nou, ik vind het ook wel een stunt. En uh, nou, ja, ze zeggen dat ze zelf niet, uh, niet, niet preuts is om in een transparant heppje uh, uh, te staan. Dus nou... Ja, ach. Why not, hè? Nee, nee ja, ja. Doe, doe het, het er ook topless af en toe, dus ik uh, vind het allemaal niet zo spannend. Nee hoor, doe het er maar mee. Er is in uh, Leiden is er een babyboom in de Goede Straat. Want uh, in de afgelopen negen maanden zijn er zeven baby's geboren. Mm -hmm. En uh, de mensen zeggen zelf al, we dachten al, dan zit er zit soms iets in het water. En uh, er is dan Femke Thomas, die is vier maanden geleden van zo'n Benjamin bevallen. De na jongste. En uh, twee baby's gaan uh, ook al nu naar dezelfde crash. En uh, baby Jasje werd geboren op een schrikkeldag En is daardoor maar eens in de vier jaar echt jarig. Maar uh, het is echt wel heel grappig dat ze allemaal uh, ouder zijn. en. Uh, van de zeven ouders zijn er vier die voor het eerst een kindje hebben gehad. En ze kunnen allemaal bij elkaar natuurlijk uh, in een speciale appgroep kunnen ze allemaal uh, dingetjes doorvertellen. En zo van, oh hoe is het bij jou en zo. Maar ja, de babyboom blijft voorlopig eventjes voorbij. Voor zover ze weten komt er nu even geen kind, nieuw kindje bij. Maar er komen wel wat jongens stellen bij en die krijgen misschien nog wel kinderen. Maar ja, het uh, is wel gezellig voor die kinderen om te spelen met z'n allen. Hè? Mm. Hoop dat het een beetje een autoloze straat is. Het hmm. zou natuurlijk wel fijn zijn. Ja. Hey, we gaan uh, zo op naar het nieuws van 9 uh, uur. Ik heb nog een kleine update over het Eurovisie Zoom Festival. Vertel. Ja, uh, Na Joost Kleinerel, uh, Nederland stijgt plek bij boekmakers. Oh, ze denken dus dat hij hier toch meegaat of juist niet? Er is nog niks te zeggen. Ja, ik vind, het, het is wel wat. maar Het is nu wel zo dat Nederland wel heel bekend raakt... en dat ah. de mensen dan allemaal denken van als hij meedoet... Ja. Dan, dan wordt hij één gewoon. Ja, dat anders. lijkt mij ook. Het is ook wel heel raar allemaal. Ja, maar hij ja. deed wel raar, vond ik hoor. Ik bedoel, je kan best de pers te woord staan. Ja, zo. hij schijnt met de vlag over zijn hoofd te hebben gezeten. Ja, ja, Bij ja. alle vragen had hij er geen zin in. Hij heeft er gewoon geen zin in. Het is dus nee. wel een beetje diva gedrag. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb het optreden gezien... Uh, donderdagavond. Ik, vond het, ik ja. vond het erg goed. Ja. Dus, uh, en ik, uh, het is echt niet te geloven. Want, uh, ik heb dus een... een, een, een, uh, het, een partner of, ja. zo, of uh, <laughs> Maar die, uh, die, die, uh, die kijkt normaal nooit. En die wilde het gewoon allemaal zien. Oh. Echt wel, okay. Alle nummertjes... Nou ja, we, we, kwamen de, we zijn eerst heerlijk uit het eten geweest, dus we waren pas uh, later terug. O -o -o. Dus zeg maar, uh, nee, we hebben op stand gezeten. Oh, voor het gaan. eerst heb je, je je bed gelegen, je bedje? Nee, dat niet. O -o. Dat niet. Nee, maar we, we, we hebben gewoon heerlijk gelopen en ja. lekker in de haltestraat op een terras oh, gezeten. Een romantische avond. Oh, heerlijk, heerlijk. Dus uh, het was erg gezellig. Dus uh, goed, gaan we gaan weer naar de muziek.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 Yeah, that's like.